De Amerikaanse ontwerper Ralph McQuarrie is op 82-jarige leeftijd overleden... en was de creatieve geest achter de Star Wars films. Zo bedacht hij de figuren Darth Vader, R2-D2 en Chewbacca. McQuarrie begon zijn loopbaan als technisch illustrator bij vliegtuigbouwer Boeing. Later maakte hij voor de nieuwszender CBS animaties in de tijd van het Apollo-ruimtevaartprogramma. Voor zijn werk aan de film Cocoon uit 1985 kreeg McQuarrie een Oscar... Hij werkt ook mee aan films als E.T., Close Encounters, Raiders of the Lost Ark en Jurassic Park. Bij de World Cup wedstrijden in Heerenveen is de 1000 meter gewonnen door Johnny Davis. De Amerikaan bleef Stefan Groothuis en Kjeld Nuis voor. Michel Mulder en Sjoeit de Vries werden de vierde en vijfde. Bij de vrouwen ging de zege op de 1000 meter naar de Amerikaanse Heather Richardson. Zij won voor Irene Wust, Marit Leenstra en Margot Boer.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 Zandvoort. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files en wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tot zover de verkeersziening. Blijft het goed zeg. We gaan mee met de flow van Marvin Gaye en what's going on. Van harte welkom bij um, een nieuwe View voor deze zaterdag 11 februari 2012. Voor mij uur 4. Ja, uurtje 1. Gelukkig wel zeg, met de stem. <laughs> God mij. Hoe gaat u? Ja, zoals je hoort een beetje verkouden. Of uh, een kil dat begint het geloof te worden, maar ja, dat maakt niet uit. Maar het gaat lekker druk weekje. Ja, vertel ons, wat heb je allemaal uh, uitgevlogen Ik ben uh, natuurlijk bezig geweest met het talent van, uh, van Talent of the Voice, uh, vorige week ik op geworden vrijdag.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 ja, voorgesteld. Ja, en uh, ik denk dat dat, uh, dat dat de goede keuze is, en hij was er ook wel mee eens. Oké, okay. dus we zijn er nog ne net niet helemaal uit. Het Komt goed, ik hou iedereen goed op de hoogte. Maar, hoe, hoe was jouw week, Rudy? Um, ik ben gisteren... En eergisteren heb ik geschaatst op het Spaarne. Ik woon in Haarlem en okay. vlakbij het Spaarne. Helemaal bevroren. En nou, dat was echt te gek. Dat was echt heel erg leuk. En um, nou ja, Haarlem um, bestaat allemaal uit, uit riviertjes en beekjes. Ja. Helemaal onder ijs. Dus het is echt elke dag hartstikke druk met allemaal schaatsers. Maar dat vind ik wel erg leuk met, uh, met, de as, met deze tijd. Ja, en dan kom je toch bij mij uh, nieuws van de week...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 Toch is het toch nog een piepklein gansje. Nu is de ijs nog bevroren. bevroren morgen begint het dooien. Ja. En het schijnt dat het volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 ja, dat was wel leuk. En de meiden van Leiden, die zaten achter ons. Oké, okay. nee, geen idee. Nee? Nou, moet je maar eens op googelen. De meiden van Leiden. Ja, dat zijn gewoon gekke wijven. En daarbij komt... Uh, hij heeft ook zijn toch niet -lied -lied gezongen. Elfstede-lied? Oké, ja. oké. Okay, okay. Want die heeft hij uitgebracht En er zijn meerdere artiesten, dus ik vind het wel leuk dat ze meteen er meteen op, op, uh, op inspelen. Maar ja, dan gaan mensen op Facebook zeggen van... Uh, nou, nah, uh, hij heeft de plank misgeslagen. Maar hij durft het wel. Nou, nee, je hebt hem hier voor. We hebben hier um, Wilde Kroes met het Elfstedelijk Licht 2012 voor ons staan. Zullen we nog een stukje inlijnen? Zullen we een drukke draaien? Oh. En het is vroeg in de morgen als de wedstrijd.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 Hey, um, straks natuurlijk Popster Henry, Tweedeur, wat is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? We zullen onder andere over de Voice Kids hebben, ongetwijfeld, 2,7 miljoen kijkers of zo, 2,9. Ja, ja, zoiets, echt, ik heb uh, het nog niet gezien. Ik uh, ben, uh, ik, ik was eigenlijk mijn bed uit. Ja, echt? Ja, serieus. Nou ja, en uh, dat later ook um, straks een fragment van, um, nou ja, er wordt muziek gemaakt, wordt gemaakt met akkoorden. En heel veel artiesten gebruiken vier dezelfde akkoorden. En dan is het inspel in het agro ook straks een muziek goed. van Shaka Khan, Eat Nobody, en hier is... Avicii u ...op m en My Baby Left Me. Luister naar Entertainment For You. Het is uh, bijna vijf voor half zes en uh, de avond gaat beginnen. Wat ga je doen? Ga je, lekker, uh, ga je lekker stappen of ga je de hele avond bank hangen? Laat het weten. Ik kan via de Facebook van Entertainment For You... ...die uh, sinds twee weken nieuw is. Check gewoon facebook.com en zoek naar Entertainment For You. Zo meteen uh, ja, moeten we even ons excuses aanbieden aan iemand...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 Ja, maar pas. Pascal? Ja? Je spreekt met Rudy en Roy. Hey Rudy. We hebben een boodschap voor je. Wil je even luisteren? Nou. Spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen, nog zo lang de weg gaan. Het spijt me, vergeef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 Nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, eh. ik had al een vaartje dat ik dat het meer in de uitzending. Hé, <laughs> <is. laughs> hey, fijne avond in mijn spreekje, en we spreken je En kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op de thuis ben, want ik ben nog op mijn werk. <laughs> nou. Is goed jongen, we spreken je. Doei doei. Is, goed, doei. doei.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 Dat is me te druk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 together, but it don't matter. Wel leuk gedaan, toch? Filmpjes te checken op dumpert.nl En uh, de titel is voor Het um 2 over half 6 Nee, het is, even kijken Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, misschien wel handig Het is 12 uh, over half 6 De avond gaat er binnen De avond van Zandvoort Hier is David Guetta Where you been Where you been, Where you been? All my life, all my life. Shoot me, you're a f You're a piece, you're a beauty. Man, I think somebody gave you a hoozy. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it been like. Het ritme van Zandvoort op 106.9 FCFM.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 It's too-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 Another man It's too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 Maar, uh, nou ja, hopen dat KPN het snel oplost, hè? Ja. Want uh, eigenlijk is het toch belachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Uh... Ik denk dat Frans Zas ertussen zit. Frans Sas? Ja, die ken je toch wel, die cameraman. Geen idee. Ja, je kent wel. Frans Sas? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij het en Buurman Feest... Uh... Oh, ja, ja, die ja, kent ik, wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Aardige gast. Ja, maar aardige moet aardige kijken of hij er er tussen ertussen zit. Ziefm stand Entertainment View. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou...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 Borsato bij ZFM Sandvoort Zometeen het tweede uur nee, nee, nee. Van Entertainment for You Met um, nieuws over Obama Hij heeft namelijk op Spotify zijn campagnelijst um, Gezet met al zijn Favoriete nummers Benieuwd, je hoort het straks ook natuurlijk Popster Henry, wat is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied, dat allemaal straks En hier zijn De Nieuw Radicals